Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop huisbazen verkopen hun huurhuis. Het afgelopen kwartaal zijn er meer woningen verkocht door particuliere verhuurders dan een jaar geleden, zegt het kadaster. Zij registreren al het vastgoed in ons land. En ook deze makelaar ziet steeds meer huurhuizen op de markt komen. De afgelopen 12 maanden hebben wij tussen de 100 en de 150 van dit soort woningen voormalig huurwoningen verkocht van grotere belegger. Nou, de grote pijn zit echt bij de huurders. De huurders die we hier bij we een aantal woningen in dit complex zijn nog verhuurd. De contracten zijn opgezegd. En dat zult, deze huurders die zien wij ook regelmatig ja, snikkend van de trap afkomen... als ze weer een opzeggingsbrief gehad hebben. Huurbazen moeten zich sinds vorige maand aan extra strenge regels houden door een nieuwe wet. Daardoor wordt het minder aantrekkelijk om te verhuren. De opvang voor Oekraïnse vluchtelingen in de jaarbeurs gaat helemaal dicht. Dat zegt de veiligheidsregio Utrecht. Eerder moest de opvang al deels dicht, omdat de opvang te vol was. Kwetsbare vluchtelingen, zoals moeders met kinderen, konden er nog wel terecht. Maar door de drukte moet de boel nu echt sluiten. Het computersysteem van Boni is aangevallen door hackers. Criminelen hebben een hoop financiële data, persoonsgegevens en interne bedrijfsbestanden weten te jatten van de supermarkt. Boni zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen om dit soort aanvallen te voorkomen.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 De gemeente wil niet weer zo'n weekend en dus gaat Rijkswaterstaat extra wegen afzetten. Ook roepen ze mensen op om hun navigatie uit te zetten, omdat die je vaak via drukke kleine wegen stuurt. Het weer dan, de rest van de dag droog en zonnig, een graad of 23 is het. Morgen begint ook zo. Later vanuit het westen kans op buien, met dan ook onweer. Het wordt iets warmer morgen, maximaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat viel op de A10, Koenplein, knooppunt Amstel, bij Amsterdam Buitenvelde. 10 minuten vertraging en een klein kwartiertje vertraging bij Hoofddorp als je over de N205 vanuit Nuvenup naar Haarlem rijdt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM? ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Come here, mm, nice. we we'll I want to dance. Take my hand, I want to feel your body You're shaking, we're dancing, we're moving, we're never going to stop. We're dancing, we're moving, we're never going to stop. We're dancing, we're moving, we're never going to stop. We're dancing, we're moving, we're never going to stop. We're dancing, This moving, we're like never going to so, stop. We're dancing, we're moving, we're never going to stop. We're dancing, going to to going to going to going to going to going to going to to Rising, We won't stop until the angels sing Jump that border, be free Come south to the border with me Jump that border, be free Come south to the border with me border. You never live till you risk your life You wanna shine, you gotta get more eyes Am I your lover or oh, I'm just your vice? A little crazy but I'm just your type You want the lifts and the curves Meet the whips and the furs And the diamonds I prefer it Cause it hurts, hey, ayy hey. hey. He want the lil' mamacita margarita. margarita I think the egg got a little jungle fever, ayy hey. You want more than, more than sign, boring. sign boring Legs up and tongue out, Michael Jordan, uh. uh Go exploring, uh. sign for uh. Bust it Busted up in rainboards, it pouring yeah. Kiss me like you need me, rub me like a genie Pull up to my spotlight, I'm Lamborghini, Cause you gotta see me, never leave me You got a girl that could finally do it all Drop an album, drop a baby, but I never so drop it oh. I'm push up for me and swim. Oh, no, no, no. Oh. Wow. Wow. Ja, daar zijn ze weer. En uh, Thomas is ook uh, te zien op je webcam. Zet het even ah. streepje uh, Ik denk dat er net een vlaggetje voor oh. me neus Oh, Ben je er even bij gaan staan, uh, Thomas? Ja, ik ga er even bij staan. Nou nee, ja, gezellig. Helemaal goed. South of the Border, you know, Camille Cabello, Ed Sheeran en Cardi B. Blijft toch een leuke plaat, hè? Zo, ja, ja, dat is top. En uh, het begin van u drie daarmee is helemaal niet verkeerd. In u drie hebben we nog veel meer. Wat gaan we onder meer allemaal doen? Ja, we gaan uh, bellen met uh, nou ja, de andere Mr. Formule 1 kunnen we inmiddels ook wel weer zeggen. Uh, uh, Rendel. Uh, we hebben het uh, beest van de week nog, zoals jij altijd zegt. En uh, ik heb nog wat nieuwsberichtjes. Oké, okay, nou de, dat in uh, dit uur uh, van Zandvoort uh, op zaterdag. We hebben er zin in, alleen een beetje warm in de studio. Maar goed, uh, gelukkig hebben we de nieuwe ventilator, hè, zullen we maar zeggen. Ja. Dus dat uh, helpt ook uh, heel veel. Uh, we gaan weer lekker lekkere muziek draaien. Hier is uh, Kel G. <middels>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 Ja, de single draaide we al weken geleden en nu niet. Hè? Carol G uh, was dat hier op de Zandvoortse Radio. Ken je deze nog? Ja, dat noemen ze nou een uh, foute plaats. Tune Music draait ze ook wel eens op een rij. Nou, daar hoort deze zeker bij. Coke. Put me out. Right, eliminator. That's what you get when you shout that jump. Oh, now I gotta. Go. Jumbo van uh, Mr President, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Wat een plaat is dat. Rob, he? Rob, ja. oh, oh, Nee, nee, nee dit... het gaat, gaat wel goed. Uh. Ja, natuurlijk ja, gaat het goed. Maar he. je moet de andere jingle hebben nog, hè? Ik wil hem wel even horen, Rob. Oh, je moet Ja, ja, ja, want ik hoor Rendel volgens mij ook al. Ja, zeker. Ja, ik... ja, Randall, even wachten. Ja, dat hem me. Ja, even opnieuw. Ja, ja, Rob. Ja, ja. ja. ZFM, ja, Race Radio, Pit Report. Pit Report.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 We hebben het wel bij meerdere teams uh, gezien uh, dat ze even de weg kwijt waren. En ja. laten we weer keihard terugkwamen. Hè? Nou ja, McLaren uh, bijvoorbeeld. Wat dacht je daarvan? Ja.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 Want die zei al heel lang van die auto doet het niet en ze bleven maar op dat concept doorgaan. Ja, is niet helemaal oké. Okay. Maar ja, die gaat nu opeens weer rijden. Dus ja, en ik zou het volgend jaar mooi vinden als die Mercedes een ver voor je verhaal zit. En dan heeft Louis toch wel een verkeerde keuze gemaakt. Ja, dan, dan baalt hij wel denk ik. Ja, dan baalt hij wel, ja. dat kan ik je vertellen. Hè? Ja, ja een ander dingetje wat me van de WK opviel. Flavio Briatore kennen we allemaal nog ja. wel natuurlijk. Van de,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 snel zwaard uh, wordt uh, er en dan gaan er heel veel mensen verdwijnen maar ja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 en uh, ja, die zegt uh, van nou, ik ben een betere coureur dan uh, Max uh, Verstappen. Ja, uh, wel even erbij zeggen. Hij zei in een Tourwagen. Moe, uh, hij zei niet in een Formule-auto. Oh, oké. Okay. Hij zei in een Tourwagen. En dat bedoelt hij waarschijnlijk de NASCAR en de, de dikke auto's waar ze in Amerika mee rijden. Nou, ik wil de jongen uit de droom gaan halen. Ik denk dat uh, Max hem binnen vier rondjes op de zou zitten. Dus we gaan het over? Ja, nee, dat zeggen <lacht> <Ja>, heel <lacht> veel mensen. En het is ook zo volgens mij hoor. Dus, uh... Ja, nee. Ja, maar ik, ik zou even vertellen, als zou je Max morgen, hij gaat het nooit doen... Want ik denk, Max kijkt er helemaal niet naar. Maar zou je Max morgen uh, in, in die car op een Oval zetten? Ik denk dat hij ook uh, na een half ook het OOZO'tje naar huis rijdt. Dus uh, uh, laten we daar maar wel heel kort over zijn. Uh, laat die Amerikanen lekker dromen. Die zijn nog dus steeds wereldkampioen van hun eigen land, zeg ik al het maar. En uh, dus, uh, nee, joh, lekker laten dromen. Lekker laten dromen. Dan. Ja, ik heb vorige week <laughs> zo'n uh, NESCAR race uh, gezien. Uh... Ja, het is alleen maar knallen tegen de vangrail aan en dergelijke. Het, het gaat wel hard hoor. Met, met, met, met z'n vijven tegelijk ook meteen dan, hè? En ja, zo. Ja, nee. nou, ja, kijk, op die oval staat het heel hard. Maar vergis je niet, jongens, op een gewone roadcourse. Als je gewoon op een gewone circuit komt, rijdt ook zo'n IndyCar. Uh, hij rijdt geloof ik iets van 15, 16 seconden langzaam dan zo'n Formule 1. Nou, uh, dat is echt heel veel. Dat is eigenlijk in feite gewoon, uh, zeg maar, GP2-tijden dan, waar je in zit. In het hele verhaal. Dus het lijkt op zo'n oval. Ja, ik.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 Volgens mij zit er in die Nescar auto's zoveel cammer dat ze alleen hun stuurrecht hoeven te houden. Ja, ja, maar laat me ma ook zeggen, als wij er morgen in stappen, het is natuurlijk nee, niet makkelijk Turk, mij klaar. Absoluut nee, nee. uh, dus, dus, dus, niet. Je, je moet er echt wel in gegrond Doe zijn. het maar. Uh, doe het maar. En je moet natuurlijk ook een beetje gek zijn om gewoon vol gasten gas te, op te houden. Terwijl er toch rechts uh, op uh, 5 meter een paar van die hele grote betonnen muur staan. Mm -hmm. Dus we hebben het wel eens overheen dat autocureurs hersenloos zijn. Daar zit er gewoon helemaal uh, alleen maar water in. Dat is gewoon klaar. <laughs> dat gaat gewoon helemaal niet goed komen. Maar uh, uh, uh, ga nou niet zeggen als uh, Amerikaanse cureur. Ik kan die Max uh, rondjes om Max heen rijden. Kansloze missie. Kansloze missie. Ja, waarom zou hij dat uh, zeggen dan? Heb je daar enig idee van? Uh, Probeert nu een beetje aandacht te, te Dat denk ik. Ja, misschien is een meisje weggelopen, had hij aandacht nodig, ik weet het niet. <lacht> ik heb geen idee, maar ja. Ja, het, het zou ook van die uitspraken dat ik uh, dat ik denk, uh, weet je, we hebben het ook nu gezien. Wij zijn even innerlijk met, met, met, met de Olympische Spelen dan gaan we even een heel andere kant op met dat 3x3 uh, basketbal. Ja, dat is ook.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 dat Alonso lag te slapen op het vliegveld. Nou, dat vind ik top. Heeft oh, <laughs> ja, hij lekker geslapen hij, of, die, hij, hij, Ik zag foto's erbij komen, maar hij lag te slapen op het vliegveld, want hij had zijn of gemist of die had vertraging. Ik denk nou, hij in ieder geval, hij gaat relaxed richting Zandvoort. Zullen we daar hem op houden? En, houden? Uh, nee jongens, e, e, e, het moet gewoon weer gaan beginnen. Het is, uh, uh, uh, uh, we hebben uh, wel wat prachtig evenement gehad hoor, een all-time evenement op de ging met verschrikkelijk mooie klasses, uh, verschrikkelijk uh, mooie, mooie races. Uh ja, de, de historische racen gaan ook overal weer in Dus ze komen allemaal weer mooi even erbij ja, aan. Dus het is wel uh, gewoon op ik, uh, een beetje inderdaad echt vakantietijd. Ja, maar er zijn niet echt heel veel dingen dat ik denk. Ja, nee, ja, hij uh, heet dat feier uh, natuurlijk. Ik heb een motorsport die gaat de man Ja, motor, die gaat naar de, gaat de, de motor twee. Ja. Ja, top. Ja, dat is ja. mooi. En als je nou even over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 En dan moet je ook stalen ballen hebben. Kom. Ja, ja, ja. <laughs> Anders hebben jullie al wat kalf nog gesproken over zijn kattenervaring op zijn assen? Nee, Ik heb hem nee, niet gesproken. Ik niet. Nee, nou, dan ik, dan ik ben, ben wel benieuwd. Ik, ik wil het ook weten. Hoe ja, het was. ik ook. <laughs> Moeten we Rappa Kalf even gaan bellen? Ik zou even in mijn, in mijn telefoon er kijken of kalf. ik uh, nog zijn ja. nummer heb. Uh. Ja, en, uh, en vragen hoe dat was, hè, of zijn katje op asje aanscheuren. Maar nou, goed, ja, Rendel, laatste vraag. Volgend ja. weekend, wat ga je doen?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 Ja, dus, uh, okay, wij zitten hier op het screen of niet? Nou ja, we, we zitten bij, uh, bij Center Park uh, Hotel. Okay. Dat is uh, in ieder geval uh, de planning uh, zoals het er nu nog uh, naar uitziet. En ja, dan hoop ik je weer te spreken dan, uiteraard. Je kan via het Centerparks Park. park kan je nog via, achterin kan je nog wel via een hekje onder het hek doorkruipen, Misschien het circuit op, En ook bij de golfbaan. Nou, oké. Geef de kaart even waar het op staat. Het is goed, het is goed, het is goed. Nee, maar we gaan elkaar spreken, Rendel. Dankjewel. Dankjewel, Hey, Fijne weekend. Oké, jij ook. hoi. Hoi, hoi.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 Fantastisch. Wat een great debuut. Dank Christian. Dat zijn van die momenten dat je echt kippenvel gaat krijgen, toch Thomas? Ja, we konden ze bijna dus, allemaal meeschreeuwen. Uh, ze, dit jaar mooi, ja. ja. Volgens mij bijna iedereen wel wat het commentaar van Olaf Mol was wel uh, zou. Uh, oh. Zo geweldig hè? tijdens die race 2016 alweer, hè? Echt wel. Grand Prix van uh, Spanje, Was de eerste overwinning 20... van Max Verstappen. 2016, oh, ja, ja. Ik ja, dacht 2015. Nee, 2016, ja, ja, 2016 is 20... de race dat het gewonnen heeft. Ja. Nou, de single van uh, Armin Verburen, uh, speciaal daar uh, voor de Spaanse Grand Prix overwinning van Max, uh, omgebouwd. Van de racerij waar we het net over gehad hebben, ook met uh, René Lozen, gaan we gewoon weer naar een beest van de week. Ja. Motie. Motie. Mosi.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 Die wacht daar op een nieuw basie. Dus, of uh, uh, kijk even, dan kan je ook een foto van moestie zien op ikzoekbaas.dierenbescherming.nl. Ik zoekbaas.dierenbescherming.nl. Dankjewel, Thomas. En ik dacht even dat je het over jezelf had. Uh, ja, ik ben best met zo'n profiel. Goed hè? Goed hoor. Zeker. Nou, Dier van de Week. elke zaterdagmiddag uh, rond half vijf. Doen wij die bij uh, ZFM uh, bij Standsport op zaterdag. Nog een uh, klein half uurtje te gaan. Heel klein half uurtje.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 Oh uh -huh.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 Maar wacht die Thomas op uh, papa Ute pas zou die komen of ja, zou die zit uh, nou weer op. zou die niet komen? Nou, ik denk dat hij uh, nee, nee, dat die ja, niet komt. Rob, nee. Rob, ja, ja, Rob. Nee, nee nee nee nee, doe niet. Ja, ik denk dat papa Ute ja. gewoon wel komt hoor. Ja, daar is Zeker die... weten. Stromai.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 Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts, outé, papa outé, Outé, papa houtée, t'es papa houtée, Outé, papa houtée, Outé, papa Outé, papa Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour l'autre tous paves d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables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 Daar heeft hij me net aan gered, hè? Die Stroomaai. Oh, wel mooie platen, zo op de zaterdagmiddag bij ZFM. Je zat weer met de knoppen te spelen, Ja, ik zat zeker met de knoppen <laughs> te spelen. Ja, dat krijg je er wel eens van, hè? Dat kan gebeuren. Ja, dat kan gebeuren. We gaan even lekker een singeltje weer draaien, zo Wayne Waits.